6 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedenavond. Nieuwe demonstraties in Turkije. Betogers, weer de vertrekpremier. Bezuinig op beveiliging gevangenissen opere burgemeesters. En eindexamens voorbij, dus feesten in Gerso of Joret. Het weer nog volop zon, het is droog en 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht neemt de noordelijke wind iets af. Er kan nevel ontstaan en het koelt ook af naar een graad of 4 tot 7. Morgen iets meer bewolking, het wordt al maximaal 15 graden. Pas in de loop van de week draait de wind naar het oosten. En dan lopen de temperaturen langzaam op. De kans op neerslag blijft dan klein. De Turkse premier Erdogan verwerpt alle kritiek op wat wordt genoemd zijn autoritaire manier van regeren. De demonstranten vergelijken Erdogan met een dictator. Op zijn buurt zegt de premier dat de demonstranten leden van extremistische randgroeperingen zijn. Ook vandaag waren er weer protesten op het Taksimplein in Istanbul. Ja, ja. Het park waar het allemaal om begon is nu een verzamelplek geworden van nou ja, die bonte verzameling van demonstranten. Hier staat een uh, groep feministen, uh, daar verderop staat een groep uh, nationalisten met afbeeldingen van uh, Kemal Atatürk. Daar verderop zie ik vlaggen van socialisten, van Koerden. Alles komt hierop af uh, met die paar bomen waar het allemaal begon als startpunt en mijlpaal. En waar het vandaag vooral om gaat is, hoe houden we het park dat we veroverd hebben schoon. Uh, I feel happy, but I, I'm not sure about what people uh, people want to Erdogan resign. But I don't know what we, what's going to be. What's going to happen? What's going to happen? But do you think he will resign? Gaat hij uh, ontslag nemen? No I, nee, no. Nee. no, I don't think. Nee, mensen willen graag dat uh, Erdogan ontslag neemt. Maar de demonstranten hebben er tegelijkertijd een harde hoofd in. Het gaat vooral, als er aan nu was geweest, als er gewoon een soort van dialoog was geweest, was er veel meer bereikt geweest, volgens mij. En ze gaan elk soort dialoog uit de weg. En de hierom hieromtrent is, is nog duizend keer erger. Want ik zie jou, je bent van de NOS. En maar zie je heel weinig Turkse journalisten. Weinig er zijn Turkse. er geen, er zijn er nul. Ja. Hier achter jou zie je een... Uh... Dus het wordt doodgezwegen? Het wordt volledig doodgezwegen. En dat is, dat is verschrikkelijk. Als je de kranten vandaag opent, doet, als je naar het nieuws kijkt, zie je niets. Als je dan, ik ken naar New York Times, Rogers.com, uh, de, de Nederlandse kranten, uh, Vlaams. Overal staat er iets in, maar in Turkije is er niets. Dus ze houden de mensen effectief dom. Ook in het centrum van Amsterdam waren vandaag weer demonstraties... tegen het beleid van de Turkse premier Erdogan. Zo'n 150 betogers lieten op het beursplein hun stem horen. Het kabinet wil bezuinigen op de gevangenissen en is daarom van plan er 26 te sluiten en meer dan 3000 bewaarders te ontslaan. Dat is een heel slecht idee, vinden burgemeesters, gevangenisdirecteuren en het personeel. Ze komen daarom met alternatieven. Want volgens hen kan er bespaard worden door gevangenissen anders in te richten. Nou, Verslaggever Irene Oostveen heeft het uitgezocht en is aangeschoven. Irene, wat zijn de plannen precies? Ja, de plannen die, uh, zijn natuurlijk heel divers. Ze komen allemaal met hun eigen plan volgende week. Maar er is wel één grote gemene deler. Dat betekent dat ze eigenlijk allemaal vinden... dat uh, de meeste gevangenen overbeveiligd zijn. Dat we in Nederland naar een ander systeem moeten. Dat we meer moeten kijken naar wat voor beveiliging iemand echt nodig heeft. En dat je dus uh, uh, sommige gevangenen, of misschien zelfs wel de helft van de gevangenen... veel meer vrijheid kan geven, maar ze ook meer plus je zelf kan laten doen in de gevangenis. Er wordt nu voor ze gekookt. Uh, er is een technische dienst om lampjes op te hangen. Je kunt de gevangenen meer zelf laten doen. En uh, dat, uh, uh, dat vindt eigenlijk iedereen. Dus dat zie je in, al die drie, in alle drie de plannen terug. En ik heb gesproken vandaag met Madeleine van Torenburg. Zij is Tweede Kamerlid voor het CDA, ook woordvoerder op dit mm. terrein. Maar ze is vroeger ook gevangenisdirecteur geweest. In Nederland is de norm de gevaarlijke man. Daar tuigen we alles voor op. Als je een gevangenis wil bouwen of iets wil regelen... dan is het altijd de norm zoveel beveiliging. Terwijl er natuurlijk heel veel gedetineerden zijn... die wel een straf moeten uitzitten, maar niet gericht zijn op ontvluchten. Ja, nou zijn niet alleen de burgemeesters van de plaatsen waar sluiting dreigt... die uh, natuurlijk nadenken over wat alternatieven zijn en met een plan komen. Ook het gevangenispersoneel zelf denkt mee over alternatieven. Ja, en dat is best wel bijzonder, want uh, ook... In de alternatieve plannen is er natuurlijk minder personeel nodig. Ja. Maar wat zij daarbij zeggen is van... we willen gewoon op een slimme manier bezuinigen. Voor het personeel is het ook belangrijk dat het langzaam aangaat. Dus dat er nu niet ineens 26 gevangenissen gesloten worden. En dat daarbij ook bepaalde regio's heel zwaar getroffen worden. Dus dat je heel veel werkloze uh, gevangenisbewaarders in één gemeente krijgt. Dat is natuurlijk ook onhandig voor de mensen die het uh, betreft. Maar ook het personeel vindt dus dat er uh, ja, op een andere manier gekeken moet worden... naar hoe we de gevangenissen inrichten. Een gedetineerde kan zelf bijvoorbeeld een groep aan gaan sturen in de arbeid. Die kunnen zelf muren gaan schilderen of iets anders. En dat maakt het dat het groepsproces beter is voor hun terugkeer in de maatschappij. Want ze voelen zich nuttig om dat te doen. Er moet een hele goede screening komen van op het moment dat ze binnenkomen in de gevangenis... Um, wat voor die gedetineerden geschikt is. En misschien zijn ze wel geschikt te maken. Dat, dat zou nog kunnen. Ja, alternatieven dus hierheen. Uh, heeft zo'n plan nou een kans van slagen, denk je? Nou ja, kijk, staatssecretaris Steven heeft gezegd... ik ken alle alternatieven die er maar te bedenken zijn. Ja. Alleen ze, verdien, ze brengen geen van alle... Genoeg geld op. Voor hem is het natuurlijk belangrijk dat hij, uh, ja, dat hij echt die bezuinigingsdoelstelling uh, waarmaakt. Maar als ik nu even kijk naar het plan van de burgemeesters, dat is dus, uh, overmorgen wordt gepresenteerd, zij zeggen: Met ons plan kun je 187 miljoen euro besparen en niet eenmalig, maar per jaar. En dan loopt het wel snel op, natuurlijk. Nou, daar wordt dus volgende week flink over gedebatteerd. Op donderdag is het debat in de Tweede Kamer. Irene Oostveen gaat het volgens volgen. Dankjewel. Dit is het een journaal met René van Brakel. Zuid-Duitsland en een groot deel van Oostenrijk... heeft veel last van hoogwater door de aanhoudende regen. In Tirol stroomt het water op sommige plekken door de huizen. En ook in Salzburg is de overlast groot. Oostenrijkers kunnen hun ogen niet geloven. Ja, katastrofaal was het ziekst, he? oder? Waanzin. Extreem Also, zo. En ik schets dat het overgeht. Also, dat de stad Salzburg over kurz en lang water stelt. Katastrofaal, dat is ja waanzin. Een aantal mensen is door het wassende water omgekomen. Een vrouw werd meegesleurd in het wassende water en is nog altijd niet gevonden. Een verschrikkelijke gebeurtenis, zegt de reddingsdienst in Oostenrijk. Ja, wie gaat ze in de entsprechend? is natuurlijk een riesen psychische belasting. En ja, gaat het gaat hier zeker niet goed. Ook het verkeer heeft daar last van het water. De A8 bij München staat onder water richting Salzburg. En van Salzburg naar München staat meer dan 30 kilometer vieden. Ja, en dat water kan natuurlijk via de Rijn ook naar Nederland komen. Dus Weerman Peter kapers moet ons zorgen maken. Nou, de, de zandzakken die kunnen gelukkig nog eventjes uh, op stal blijven. Die hoeven we voorlopig nog niet te pakken. Maar het is wel hoogst ongebruikelijk. Uh, de waterstand, uh, misschien moeten we er even wat getalletjes bij pakken. De waterstand is nu 11,75 meter bij Lobit. En uh, vannacht dan gaat dat... Uh, over de 12 meter komen. En 12 meter is de grens vanaf uh, waar de uh, uiterwaarden... langzamerhand beginnen uh, te overstromen. En dat gaat dus in de loop van de nacht gebeuren. En dat gaat eigenlijk de hele week aanhouden. De maximale verwachte waterstand bij Lobit is 13,75 meter 75, uh, bij, uh, bij Lobit. Ja, en dat betekent dat de uiterwaarden dus echt wel flink onder water komen te staan. Met uh, anderhalf tot bijna twee meter. Ja, ongebruikelijk voor nu zeg je. En de uiterwaarden zijn zeg maar de pineut tussen aanhalingstekens. Maar is dat genoeg gaan die het dat water opvangen? Of krijgen we er overlast van? Ja, nee, we krijgen er dus geen verdere overlast van. Uh, geen overstromende uh, steden of uh, kades. En de, de zandzakken kunnen zoals gezegd achterwege blijven. Maar goed, het is natuurlijk vervelend genoeg, want die uiterwaarden die worden gebruikt door boeren in de zomer en ook uh, door uh, campinghouders. Ja, die kunnen daar dus, die moeten hun vee weghalen en die kunnen hun camping ook uh, sluiten in ieder geval de komende week. En hoe ze dat dan aantreffen na deze week, dat is nog even de vraag. Ja, nee, nu een mooi weerwoord. Dankjewel Peter.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 Waar eindexamen vroeger wachten met feestvakanties... tot de uitslag ook echt binnen was en je wist dat je geslaagd was... gaan ze inmiddels steeds eerder. Ook dit jaar stapten duizenden middelbare scholieren... meteen na hun laatste examen op de bus of het vliegtuig in richting de zon. En een van de populairste bestemmingen voor een examenreis is al jaren Jorette Mar in Spanje. En reisorganisaties zoals Beachmasters verdienen daar lekker. De eindexamenreizen worden steeds populairder. Inderdaad, gasten de ontlading na de eindexamen meteen lekker weg. Iets leuks om naar uit te kijken. En uh, we zien inderdaad gewoon een, een groei in, uh, in de aantallen die steeds met de eindexamenreizen komen. De school, het is gewoon zwaar, gewoon uh, heel veel werk. Voor je, examens. je hebt uh, twee weken lang moeten leren. Ja, je hebt wel wat verdiend, vind ik. En die jongeren die komen hier, uh, waar zijn ze naar op zoek? Uh, vooral heel veel ontlading. Nou, Wij zijn met uh, vrienden naar Lorette gegaan om uh, eigenlijk ja, het hele jaar school uh, ja, weg, naar, niet weg te zuipen. Gewoon... Uh, uh, pret met elkaar te maken, een beetje zwemmen. Leuk, gewoon even niet meer aan school denken. Niet meer in de schoolbanken waar ze een paar weken heel hard hebben zitten leren. Even een beetje ontspanning pakken. Het is een leuke, leuke avond, leuke gezelligheid, veel mensen ontmoeten. En de Spaanse vrouwen. Ja, die zijn allemaal mooi, maar de Hollandse ook wel hoor. Lekker in de zon en uh, vooral niet aan school denken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Uitgaan, lekker kleurtje op doen. Ja, genieten even. En wat gaan jullie vanavond doen? Uh, waarschijnlijk gewoon weer uit. Nou, zoals elke avond eigenlijk. En wat is nou het favoriete drankje van de gemiddelde eindexamenkandidaat? Ja, toch gewoon het Nederlands speeltje. We tappen echt een Hollands speeltje. En uh, er komt een er uit de tap. Dus, uh, en dat is heel erg betaalbaar. Dat ze drinken ze het liefst. Eindexamenkandidaat, hebben die wat te makken? Ja, zeker in het begin. Wij zitten vooraan in de, in de week en uh, dan weten ze nog niet helemaal wat ze uit gaan geven deze week. Dus wij hebben echt uh, ja, niet te klagen, goede omzetten voor de jongens. Dit is voor jullie een hartstikke goed begin van het seizoen? Ja, topbegin. Wij laten speciaal mensen uit Nederland overkomen voor deze week, omdat we uh, toch echt kunnen scoren deze week. Ja. Ah, er is altijd erin reden om te zuipen. <laughs> nou, ik zou ik toch bent. Volgende week de volgende groep. Ja, gelukkig wel. Dus uh, twee weken lekker, lekker knallen met in zijn gasten. Goede samenwerking met uh, organisaties. Onder andere met vanavond Beachmasters. Top, we mogen niet klaar. Ook Nederlandse ondernemers verdienen in Spanje dus goed aan de eindexamenleerlingen... die daar even lekker stoom afblazen. Sport. De Europese kampioenschappen Roeien hebben Nederland een flink aantal medailles opgeleverd. Daarbij was er één van goud. De vier zonder stuurman kwamen in Sevilla als eerste over de streep. Slagman Robert Luken genoot met volle teugen van het eerste grote succes van zijn boot. Ja, ik ben super trots erop. Echt uh, heel blij met dit resultaat. het resultaat. Uh, ja, het is een goed begin. Er zijn nog niet veel, veel ploegen zijn er ook nog niet. Uh, Zo'n Amerika, Canada, de Britten.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 Rotterdam heeft in Eindhoven beslag gelegd... op de nationale titel bij het mannenhockey. Oranje-zwart werd in de derde finale-wedstrijd van de play-offs... met 3-2 verslagen. De thuisclub kwam twee keer op voorsprong... maar Rotterdam toonde veerkracht... en veroverde haar eerste titel in de clubhistorie. Verdediger Olivier Polkamp wist niet wat hem overkwam. Ja, niet te beschrijven. Echt, echt absoluut niet te beschrijven. Het is het aller, aller, aller mooiste op hockeyrude ooit meegemaakt. En zo'n wedstrijd twee keer achterkomen... Ik dacht, ja, ik had er wel nee, eerlijk zeggen, hard hoofd in. Maar dan zo terugkomen. Wat een teamprestatie! Wat een team überhaupt! Ja, fantastisch. Twee gewonnen op Azet. Kan niet mooier. Serena Williams heeft op Roland Garros de kwartfinale bereikt van het vrouwen-enkelspel. De als eerste geplaatste Amerikaanse had weinig moeite met de Italiaanse Roberta Vinci en won in twee sets. Williams heeft in Parijs nog geen set verloren... en treft in de volgende ronde Svetlana Kuznetsova. De Rusin was te sterk voor de Duitse Angelique Kerber. En bij de mannen was Tommy Robredo weer de smaakmaker. De Spanjaard won voor de derde keer op rij een vijfzettig... en bereikte ten koste van landgenoot Nicolas Almagro de laatste acht. En in Duitsland is Bayern München gehuldigd voor hun uitzonderlijk seizoen, seizoen. Gisteren werd in Berlijn de nationale beker veroverd... nadat eerder ook al de Champions League en de Duitse titel waren binnengehaald. Bayern is daarmee de eerste Duitse club die erin slaagt... om in één seizoen drie prijzen te pakken. Ondanks de stromende regen werd het feestje in de Bergerse hoofdstad... bijgewoond door duizenden fans. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ABB Erwin de Hart. Ja, niet in de regen, maar lekker in de zon. In de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Nade en Muiden Oost kan dat, 4 kilometer lang. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knopend Waterberg en Duiven, 2 kilometer. A27 Gorkum richting Breda. Door werkzaamheden bij Oosterhout, 2 kilometer file. Strandgangers terug naar huis op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Haarlem Centrum, 2 kilometer. En ook dat ongetwijfeld uh, toeristen terug naar huis op de N281 Heerle richting Vaals... vanwege de afgesloten A76... staan ze in de file tussen Heerle en knoopend vier 4 kilometer. Nog even de hoofdpunten van het nieuws. Burgemeester zijn gevangenisdirecteuren... komen met een alternatief plan voor bezuinigingen op het gevangeniswezen. Nieuwe protesten in Turkije. Premier Erdogan wijst alle kritiek van betogers van de hand. En Duitsland, Oostenrijk, maar bijvoorbeeld ook de Tsjechische hoofdstad Praag... hebben veel last van overstromingen.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 VPRO, Studio Itzerda. Luister, Vinken. Hartelijk welkom bij Studio Itzerda. Een huh? rug? Oi, oh, verdorie, mijn spieren zijn hard toe aan een massage. Helemaal verkrampt. Eh, uh, schat, luister je? Ik ben vroeg thuis vanavond, hoor. Mijn lieve echtgenote is gelukkig zeer bedreven in het beknijpen en bekneden... van mijn diverse lichaamsdelen met slechts één klein bezwaar. Mijnerzijds, namelijk dat altijd wanneer ik geheel ontspannen... en vol overgave mijn spiermassa aan haar stevige knuisten toevertrouw... er onvermijdelijk een moment komt dat twee scherpe nagels mijn vel binnendringen... waarbij zij uitroept, stilzitten. Dit is een hele vette meeeter en die moet er nu uit of ze zegt, kijk eens, oh, een hele grote gele. Mm. Meeeter. Gechtekorrel. Of ingegroeid haar, uh, het moet eruit. In het begin van onze relatie bewaarden ze alle kleine, vettige pultjes... zelfs in een klein potje. En toen het half vol was en uh, begon te ruiken... heb ik het stiekem weggeflikkerd. Ja, sorry hoor, liefje. Dat wist je toch wel? Inmiddels geeft ze mijn mee-eters en andere kleine vetophopingen ophopingen koosnaampjes. Hm. Pietertje kan nog wel even blijven zitten. Maar Laurens moet er vandaag echt uit. Oh, hier een zorgenkindje. Ik. Die nieuwe dikke in mijn nek hebben we vernoemd naar onze presentator van vanavond: Martin Minkebaan. Eh. <tied> Meneer Kok, verdamme. Moest studio ietsje daar nou, nou zo beginnen? Deze eerste uitzending van onze bijzondere themamaand te zintuigen. Ja, die zintuigen. De ogen voor het zicht. De oren voor het gehoor. Tong en neus voor smaak en reuk. En natuurlijk de lichaamsbrede tastzin. Die zintuigen die zijn beperkt. Van het grootste deel van alle materie om ons heen... dat is donkere materie, goed voor zeker 85 van alle materie... is voor ons niet te zien. Horen, ruiken, proeven of voelen. En dat nu, terwijl u luistert... Hè, dat er wel 1 miljard donkere materiedeeltjes per seconde doorheen schieten... Dat is wat, hè? We merken daarvan niets. Maar wat de rest betreft, en dat is toch heel veel, het warme lentelicht dat door het venster op tafel valt, de geur van de appeltaart in de oven, het geluid van een merel, de smaak van een dropje na een lange reis in een droppeloos land, maar ook de eerste verliefde kus. Dat kunnen we wel allemaal opvangen met onze zintuigen. En dat is genoeg voor een mens om te leven. Deze eerste zintuigenzondag gaat het over de tastzin. En in de studio heet ik welkom Ivo Broeders. Chirurg bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort... en hoogleraar Robotica in de chirurgie aan de Universiteit Twente. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja, die, die, die, die tastzin hè, die is van oudsher heel belangrijk in de, in de chirurgie. Hè? Dat klopt. Uh, vroeger had men eigenlijk uh, niets anders ter beschikking dan alleen maar zintuigen... Uh, kijken, uh, horen naar het verhaal... maar ook voelen. Uh, <lacht> tegenwoordig kunnen we in het inwendige kijken... met echo's en scans ja. en MRI's. Vroeger niet, dan was je volledig afhankelijk... van wat je handen voelde. Ja. En, en, en, en, maar hoe, hoe leer je dat dan? 30 jaar geleden als, uh, als, als, als, als chirurg... hoe leer je dat dan, dat voelen? Gaandeweg... Uh, als je, het, je zou kunnen hopen dat je veel begeleiding krijgt... en dat je samen patiënten onderzoekt en dat, dat dan de baas zegt... Van, kijk, voel je deze bult of voel je deze zwelling? Dat voelde anders dan normaal en dat je dat dan navoelt... en dan het onderscheid leert maken. In de praktijk kwam het erop neer dat mensen heel vaak voelden... in het begin zeiden tegen hun jonge collega's... nou, ik, ik voel helemaal niets. Uh, en dan gaandeweg daar gevoel voor ontwikkelden. Ja, Letterlijk en figuurlijk. Gevoel, gevoel, gevoel. Ja, ja. Ja, ja. Zeg maar, uh, wat We hebben het straks over de robotica. Hè, want uh, u werkt heel veel met robots uh, wij te opereren. Maar wat, wat op waar opereert u met name? Uh, ik zelf uh, opereer vooral aan de buikorganen. Ja. Uh, van uh, de slokdarm tot het uh, uiteinde van het maagdarmkanaal. En ja. alles wat ertussen zit. Hoe voelt de mild? Uh, de milt is een best, toch best wel stevig uh, orgaan. Je kunt het een beetje inknijpen, maar het biedt behoorlijk weerstand. En als je te hard knijpt, dan, uh, dan knapt het, net als het velletje oh, van een tomaat. Je moet enorm op oppassen. Dus echt heel teer is het. Ja, en heel erg goed door bloed. Dus daar moet je bijzonder voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Ja. En hoe, hoe verschilt het gevoel van de lever? De lever is iets pasteuzer, iets, iets zachter. Ja, het is, uh, je kunt hem iets dieper indrukken als het ware. Hij geeft net ja. wat meer mee, of wat, wat elastischer zou je kunnen zeggen. Ja. Het velletje is ook wat elastischer, het knapt wat minder snel. Je kunt je iets meer veroorloven met de druk op de lever dan op de milt. Ja, ja, en de, de, de darmen kan ik me iets weer voorstellen. Dat is een soort, uh, ja, dat, dat zakje weg. Ja, uh, gladde, uh, zachte buisjes waar je wel een beetje in kan knijpen... en die ja. heel stevig zijn. Ja. Zeg, um, uh, dit is Studio Itza, dus, uh, de hele uh, juni over de zintuigen. De, te beginnen met de tastzin. En ik voel, ik voel, ja... Voer mee met wat onze Dini Bangma voelt. We hadden vroeger schapen. Eerst witte en toen bruine, maar dat doet er niet zoveel toe. En um, die heten allemaal Betsy. Dat was heel gemakkelijk met het voeren. En die schapen die kregen natuurlijk ook lammetjes. Eerst moeten ramden ram er dan overheen komen en zo, maar op een gegeven moment komt het dan zo ver, dan zijn ze allemaal zwanger. En dan uh, zie je aan, aan die schapenmoeders, op een gegeven moment gaat het komen. Je hebt het uitgerekend, maar je ziet het ook. Ze gaan wat, wat, wat uh, onhandig rondbewegen en zo. En op een gegeven moment gaan ze liggen en ze gaan heel erg... <truh> <truh> <truh> in, dat, in dat stro en dan worden ze heel vochtig. Gaan Ze ontzettend zweten met die wol en het ruikt ook allemaal heel erg lekker. Natte wol. En dan komt het zover dat je het schaap eigenlijk wilt helpen. Sommigen bevallen gewoon uit zichzelf, maar anderen die moet je even helpen. En hoe moet je een schaap helpen om te bevallen? Ik heb hele kleine handen. En um, je voelt het al aankomen, letterlijk. Die moederschaap ook. Je moet je handen... Die doe je voor je. Je vouwt je duim in je handen... en je zorgt dat de knokkel van je duim zo klein mogelijk is. En dan worden die handen smal en rond en lang. En dan kun je in de kut van het schaap... en je, je wacht totdat er als het ware een, een uitwerpende stuwing komt. Dus dat noem je dan een wee eigenlijk. En op het moment dat, je, dat dat schaap dat lammetje eruit wil hebben... dan ga je met je hand zo naar binnen... Om te voelen. Dat doe je heel voorzichtig zo. Je nagels moet je helemaal kort knippen. Want je begrijpt wel dat je mag die, die vaginawand wand niet beschadigen. En dan zorg je dat met iedere beweging van dat schaap... dan wordt je hand als het ware naar binnen gezogen. Want ze, ze stuurt uit, maar ze, ze trekt ook naar binnen. En dan ga je met je hand naar binnen. En dan kom je aan in wat... De Baboenemond moet zijn, denk ik. En dan kun je voelen de hoefjes van het lammetje. Schapen hebben een gespleten hoef. Je voelt als het ware twee hele grote harde dingen met een spleetje ertussen. Dat is een hoefje. En dan moet je voelen naar een tweede hoefje. Want de bedoeling is dat de voorpootjes van het schaap liggen zo voor langs de Kop van het lammetje zo naar voren. En dan probeer je te voelen of het hoofdje goed ligt. Het, het kopje van het lammetje. Dus dan ga je zoeken tussen die twee pootjes. En dan op een gegeven moment. Nou, raak je het bekje van het lammetje. Kun je aanraken. Dat is heel zacht. En dan kun je die lipjes voelen. En dan weet je, dan ligt het kopje zo tussen die twee voorpootjes. En dan begin je heel zachtjes probeer je dat een beetje te trekken. Het ene voorpootje moet iets voor het andere liggen. En dan probeer je zo met het schaap mee... want die ligt de hele tijd te persen en te duwen. En zo probeer je dan dat pootje door die kut zo naar voren te trekken... en dan het andere pootje en een beetje draaien zo. En dan komt dat, dat kopje en dan ineens dan heb je dat helemaal zo in je handen. Dat hele lammetje. En alles zweet en die wol van het moederschaap. Want dat moederschaap dat hou je natuurlijk vast hier op de rug. Want die moeder die wil weg. Dus je ene hand voelt aan die wol van het moederschaap. En je andere hand zit van binnen en trekt aan die pootjes. En dan komt het zo naar buiten. En, en wat je erbij ziet eigenlijk van binnen... al heb je je ogen open, want je moet goed... Kijken wat je eigenlijk van binnen in je hoofd ziet. Is toch een soort roze wolk. Maar dan van binnen. Want je, je, je bedenkt hoe dat binnen voelt. Dat is allemaal zacht, nat, vochtig vlees. En het is heel nauw daar binnen. En uh, het is een wonderlijke combinatie van alles. En dan haal je dat vlies van het bekje af want het zit helemaal in, in zo'n vlies gepakt, dan springen ze op. Ja, en dan zijn ze geboren en dan is het klaar. Later was ik zelf ook wel bevallen, maar in de eerste jaren had ik zelf geen kind... dus wist ik eigenlijk toch niet precies hoe dat dan gevoeld moet hebben... als iemand um, je lammetje eruit komt trekken. Daar kan ik me nu alles mee voorstellen. Diniboma, die in uh, Friesland tientallen lammetjes op de wereld heeft geholpen. Um, ja, dat, dat Op de, op de tast, Ivo broeders naast mijn chirurg, uh, op, op de tast. Moet je op de tast ook wel eens dingen doen of moet je anders ook wel zien wat je doet als chirurg? Hè? We doen soms wel eens uh, dingen op de tast, op, op plekken um, waar je met je hand wel bij kan komen... maar die, die je dan met de ogen niet kunt volgen, bijvoorbeeld... Uh, bij de slokdarm, helemaal onder het middenriff... of juist helemaal aan de andere kant bij de uitgang... dan voel je soms met je vingers wel hoe ver ben ik... en wat zit er nog, ja. terwijl je het niet kan zien. Ja, maar je kunt bijvoorbeeld ook... Een, ergens, iets, iets, iets, ergens onder ligt. Je kunt, hey, dat is een bult, wat is dat? He, dus dat is iets een gezwel of een, of een ontsteking? Ja, een belangrijk deel van ons werkt buiten de operatiekamer. En dan moet je wel eens het onderscheid maken tussen gezond en ziek... En daar gebruik je ook je handen bij. En dan, dan voel je met name dus bijvoorbeeld in de buik. Zit daar een bult? Is dat een onderdeel van een ontsteking? Of, of is het een tumor? en Wat natuurlijk heel, een heel bekend voorbeeld is... is van uh, Zit er een knobbeltje in de borst? En, en, mm. en uh, moet ik me daar zorgen over maken? Of is dat iets uh, normaals? Hoe voelt dat knobbeltje? Hoe, hoe is dat? Van, is, dus de... um, nou, als het ja. heel glad en rond is, net een knikkertje... dan weten we eigenlijk altijd wel dat het, dat het goed aardig is. Als het heel zacht is en glad, dan weten we ook dat het goed is... Maar als het een beetje verneinig uh, hard is en onregelmatig, en het, en het zit vast in de, in de klierschijf, als ze dat ja, noemen, ja. dan maak ik ons zorgen. Ja, maar dat weet de huisarts. Huisarts, uh, huisarts weet dat vaak al te onderscheiden. Nou, de, de, die staat altijd vooraan. En uh, die heeft de taak om te beslissen van vertrouw ik het of vertrouw ik het niet. En, en dat is een, een hele uh, lastige opgave. De huisarts heeft alleen de zintuigen ter beschikking. Ja. Op basis van die, van die zintuigelijke ervaring, moet hij of zij beslissen van. Dit kunnen we wel even afwachten. Of uh, hier moeten we in het ziekenhuis nader onderzoek naar gaan doen. Ja. Zeg maar, en er zijn voor dat onderzoek steeds meer uh, apparaten. zijn er natuurlijk steeds meer, ja. steeds meer scans. En, uh, en uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, je wordt helemaal doorgelicht. Hè? Ja, en die, die medische technologie die ontwikkelt zich in een ongelooflijk snel tempo. Twintig jaar geleden was het nog heel beperkt. Nu... Uh, om bij het onderwerp uh, borstkanker te blijven, heb je de MRI en je hebt de echo en mm. je hebt snel diagnostiek onder de microscoop. Dus uh, het, het aanvullend onderzoek, zoals we dat noemen, begint een hele grote uh, rol te krijgen. En die tas waar blijft die dan? Dat, dat is een belangrijk punt van zorg. Want uh, ik hoor bijvoorbeeld s ochtends wel eens uh, 40% van de zorg van chirurgen is, uh, is acuut. En dan s ochtends dragen we over wat er s'nachts gebeurd is. En dan hoor je wel eens van, nou, meneer. Die en die is gekomen, die had buikpijn. En op de scan zagen we zus en zo. vraag ik altijd van. Maar waar is het tussenstuk? Waar had hij dan last van? En, en wat, wat vond je bij het lichamelijk onderzoek? En het lichamelijk onderzoek dat is tastzin. Heb je het dan gevoeld in die buiken? Wat voelde je dan in die buik? Dus ook al zie je alles, je weet niet wat je ziet soms. Nee, nee maar je moet wel uh, richting geven aan de klachten. En dat doe je door, door hetgeen wat mensen hier vertellen, en wat je daar. Met je, met je andere zintuigen aan kunt koppelen. Maar dan nu het volgende. U bent ook hoogleraar in de robot, uh, robotica, in de chirurgie. Ja, dat hè? klopt. Dus uh, u staat in de voorhoede van al die machines. Hè? Bij het opereren ook. Ja, Heeft toch voordelen blijkbaar. Hè? Ja, dat, dat, dat, het is fantastisch om, uh, om mee te kunnen maken... Hoe, hoe technologie zich ontwikkelt... en hoe we dat ten gunste van patiënten kunnen inzetten. Maar ja, je loopt ook tegen dit soort nadelen aan... als je nog niet weet uh, wat, wat er anders voelt dan wat je gewend was bij operaties via een grote snede, dan, dan moet je dat ontdekken. En dan loop je wel tegen dit soort dingen aan. Want zo net had u het over he, de beeldvormde apparaten, de scans en zo. Maar ja, u opereert echt met robots, hè? He? Ja, klopt. bekende robot is een Da Vinci, waarvan ze of twintig staan in Nederland, geloof ik. Ja, die heeft hij vier armen. En dan ga je zo via kleine gaatjes ga je zo naar binnen het lijf in. En dan heb je die tasje niet meer. Nee, helemaal niet. Bij een gewone kijkoperatie voel je nog wel iets, met name dus trekkrachten. Dat noemen we propriocepsis, daar voel je nog wel hoe hard je ergens aan trekt... of hoe hard je ergens tegen aanduwt met zo'n robot, uh, dan zit de robot dus gekoppeld aan de buisjes van de kijkoperatie... en de chirurg zit in de cockpit en die voelt dan echt helemaal niets meer. Geen tastzin, maar ook geen duw- en trekkrachten. Helemaal niets. Dus als je nu vertelt, dan liever niets. <lacht> <lacht> maar nu vast, ah, je kan vast zeker komt uh, u in... Uh, maar. <lacht> je, je, er zitten een enorme reeks voordelen tegenover... maar die moeten wel compenseren tegen het verlies aan, uh, aan tastzin... en aan, aan, aan duw- en trekkrachten. Wat Overlop. zijn de voordelen? Maar de voordelen zijn uh, dat je ongelooflijk veel beter kunt uh, bewegen in het lijf. Bij een gewone kijkoperatie wordt links, rechts en boven, onder. Nou, dat draait de computer heel simpel terug. Maar er zitten ook een soort hele kleine grijpertjes aan die instrumenten. Waardoor je het, het gevoel hebt dat je je handen en je vingers en je polsen weer in het lichaam zitten. Ja, dus dat je zit achter joysticks, een soort joysticks, hè? Ja. Een ja. paar meter afstand. En die joysticks die spiegelen eigenlijk uh, het lijf van de mens. Dus die, die joysticks hebben ook zeven gewrichten. En die spiegelen uh, vingers, uh, polsen, ellebogen, schouders, rug... Dus je hebt de ongelooflijke bewegingsvrijheid met zo'n robot... terwijl je bij een kijkoperatie is net alsof je met, met mikado-stokjes aan het opereren bent. Ja. Dus je krijgt wel heel veel, heel veel bewegingsvrijheid terug. Ik begreep dat u achter een soort duikbril zit dan, met die joystick in handen. Je kijkt door een duikbril, en wat zie je dan? Ja, je zit in een soort cockpit. En, en uh, het enige wat je ziet is het inwendige van de mens. En dan driedimensionaal dimensionaal en, en uh, een hele hoge resolutie. Het, het gevaar daarvan is zelfs dat je een beetje, een beetje ondergedompeld raakt in je eigen wereldje. Ondergedompeld, ja, in dat lijf. Je, je hebt het gevoel dat je, als is het niet gek om verder weg te zitten van je patiënt hè, achter zo'n cockpit. Ik zeg van nee, het is juist andersom. Je denkt dat je in het lijf kruipt. Want zo voelt dat je ziet verder helemaal niks Je ziet alleen het inwendige. Maar is dat beter dan, beter dan pas zien bijna? Of? Uh, het is heel nee. belangrijk voor je focus. Uh, maar je, moet, je, je opereert in een team en je moet wel in contact blijven... met de mensen die wel aan de operatietafel staan. En dat moet je leren. Dat is heel, heel, iets heel aparts van robotchirurgie. Ja, maar hoe compenseer je dat die, die gebrek aan tastzin? Want is toch, je, je mist toch een zintuig. Uh, ja, dat klopt. Dat moet je volledig compenseren met uh, visuele impulsen. Dus met, met het zintuig ogen. Ja, uh, dus je moet het zo goed zien en je moet zoveel handiger zijn... dat je daarvoor compenseert. Maar er zit daartegen wel een risico aan. Met name uh, als je aan weefsel gaat trekken. Bijvoorbeeld, ik wil een maag uit de buurt trekken. Nou, de, die trek je met die robotarmpjes gewoon kapot als je te hard trekt. Of je kunt ook weefsel kapot knijpen. Er zit zoveel kracht in zo'n robot. Ja, je hebt het net verteld over die mild. Dat is net een tomaat. Dus dat, dat is heel ja, dat knijp je ja. dwars doorheen met zo'n instrumentje. Dus, ja. dus je, kunt, je kunt hele grote ongelukken maken als je niet oppast. Dus hoe, hoe compenseer je dan voor dit gebrek? Je voelt het niet, hoe doe je dat? Hoe compenseer je daarvoor? Je, uh, je, je moet het hebben van je ogen. Hè. Bijvoorbeeld als je een hegdraadje aantrekt... dan moet je kunnen zien dat het weefsel in het knoopje wordt samengeperst. En dan weet je dat je genoeg spanning hebt. Je voelt niet meer aan de draadjes, normaal gesproken. Van hey, Er komt wat spanning, nu is het knoopje strak genoeg. Nu moet je zien dat het weefsel samengeknepen wordt... En uh, dat is een kwestie van training. En daarom moet je ook beginnen, nadat je een, een trainingsprogramma hebt doorlopen, met, met relatief eenvoudige operaties. En zo telkens ja. een stukje ingewikkelder. Wat zijn de meest eenvoudige operaties waar je, je dan begint? Bijvoorbeeld? Wat, uh... Voor chirurgen is dat de verwijdering van de galblaas waar galstenen in zitten. Oh ja. En wat is de meest ingewikkelde? De wat... uh, meest ingewikkelde zijn eigenlijk operaties, hersteloperaties in een gebied waar al eerder geopereerd is. Of operaties aan de prostaat en aan, oh. de, aan de endeldarm en de alvleesklier. Uh, organen waar heel veel zenuwen omheen lopen en heel veel bloedvaten. Ja. Dus er zijn grote voordelen aan de aan robot, toch? Ik heb begrepen ook dat er minder infecties voorkomen bij een robot. Is dat, of is dat gevaarlijk om te zeggen? Want er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die zeggen van nou, die robot hoeft niet. Nou, als je, als je opereert met zo'n robot, dan is dat een onwaarschijnlijke ervaring voor een chirurg. Zoveel handiger en perfecter uh, je de operatie vindt verlopen. Maar de mens kan heel goed tegen de schade die een chirurg aan, uh, aanricht. Dus complicaties zijn normaal gesproken... zit dat in, in de range van enkele procenten. Hm. Dus binnen die paar procenten moet je dan zorgen dat je nog beter bent. Dat is best moeilijk te bewijzen. We gaan luisteren naar een verhaal. Een verhaal van de... Niek de Vries, titel Tast. Tast. Ongeveer een uur wachtte ik in het donker. Toen klom ik op de tast naar het dak... En om precies tien uur zag ik in de verte, in het torentje van de oude synagoge... mijn goede vriendin Ida tevoorschijn komen. We zwaaiden en hoewel het vrij donker was, lukte het me om via de dakgoot... behoedzaam van gevel naar gevel te klimmen. Om uiteindelijk over een ouderwetse elektriciteitskabel naar haar toe te kruipen, waarna we elkaar hoog boven de straat kusten. Het klinkt misschien een beetje overtrokken en omslachtig, maar kleine acrobaat, kijk eens naar je eigen geklungel in het liefdescircus. Niek de Vries en de bronstige eeuwherten op de achtergrond... Dit is studio, iets ernaar over, uh, ja, over uh, zintuigen. En uh, deze tast, De tast. Balgevoel. Ja, cricket, cricket, daar gaan we het over hebben. Ach, het ziet er zo rustig en sophisticated uit... in die veel kraakwitte pakjes, dat cricket. Tijdens matches die dagen kunnen duren. Maar vergis je niet, cricket is oorlog. En die keiharde strijd is het meest direct tussen de bowler... dat is degene die de bal gooit, en de batsman dat is degene die de bal probeert te slaan. Kijk er maar eens goed daar op tv. Zie die vurige blikken die ze over de officiële 20 meter afstand... heen en weer laten schieten. En merk op hoe de slagman zijn wenkbrauwen naar beneden trekt... en zijn kaak geconcentreerd op elkaar klemt. En hoe de bowler de bal in zijn handen heen en weer laat gaan... misschien even uit de zicht laat verdwijnen... om hem ongemerkt met precies de juiste greep vast te pakken. En met een priemende blik... Nog voor hij een bal gegooid heeft... zijn tegenstander met een slaghout gaat weten... beware, ik controleer deze bal, deze wedstrijd. En als je me uitdaagt, bol ik niet alleen die wickets achter je omver, maar gooi ik je bovendien zo voor je laser. Luistert u naar Roland Lefebvre, oud-profcricketer... oud-international en oud-bowler... die zijn eerste commentaar geeft bij een YouTube-filmpje. Moet je kijken hoe die bal door de lucht zwaait en dan spint. Moet je kijken wat die bal doet. Kijk naar binnen, naar binnen. En oh nou, stout hij. Zie je dat? Zie je met wat hij doet? Bijna, bijna met een hoek van... 90 graden, ja. Kijk. Zwaait naar binnen. Nou ja, serieus. Dat doet die bode. En die weet dat. Ja. En dit is een nieuwe bal. Wat, wel... wat zit hierin? Daar zit kurk in. De kern is kurk. Dan wordt het touw heel strak touw omheen gespannen. De buitenkant is leer. En die bestaat uit vier delen. Je hebt een, een, dat nemen ze de kwartnaad. Dat die zie je niet, bijna nee. niet. En die, die, die, die zit onder het leer. En die wordt van binnen uitgestikt. Die wordt zo hard tegen elkaar getrokken dat zie je niet die naad. Zie je die die kwart? Ja, ja, ja, ja die zie je? En dit is, de, dit is de, naad. Dus er zitten twee helften. Die worden dus op ja, elkaar. Twee ge... halve halve ballen. Dus Die naad, die, is, um, die, die zit er bovenop. Dus je kan je voorstellen dat als die precies op die naad op de grond stuit. Ja, die bal ook een klein beetje gaat bewegen. Dus je kan een hoop verschillende dingen met deze bal gaan doen om het de batsman lastiger te maken. Het gebiedje waar die bal stuit is cruciaal. Als je die bal op een bepaalde plaats gooit is het moeilijker om te slaan dan op andere plaatsen. Dan moet je natuurlijk snelheid hebben. Want als je langzaam bent, dan heeft de slagman meer tijd om die bal een rotklap te geven. Ja, dat wil Dan is het makkelijker. Dus hoe sneller ik ben, hoe moeilijker het potentieel wordt voor de slagman. En dan heb je op een gegeven moment natuurlijk de kwaliteiten van: kan je dan nog die bal laten praten? Praten? Ja, nou ja, ik kan dat noemen praten. Dus kan ik hem laten bewegen? Kan ik hem door de, door de lucht laten bewegen? Kijk, deze, die ballen die zijn gemaakt van leer, hè? de buitenkant is van leer. Als die bal dus gaat stuiten op de grond... en wij spelen op een hele harde zeg maar ondergrond... dan wordt dat leer dat gaat beschadigen. Ja? ja. Dat gaat beschadigen. Dat, dat, dat gaat er ouder, ouder uitzien. Een bal die keihard is... die kan wat makkelijker zwaaien... dan een bal die heel zacht is. Curve. Maar... Dat zwaaien kan je ook weer stimuleren. Dat kan je stimuleren door bijvoorbeeld één kant heel erg glimmend te maken. Een van de eigenschappen van leren kan je poetsen. Als ik dat nou een beetje. Met wat zweet doe dat meestal. En dan ga ik. Dan ga ik. Dan ga ik, dan ga ik poetsen. Gaan nou, we even kijken. En dan begint hij. Als dat goed is, begint hij een beetje te. Zie hem een klein beetje zien. Nou, als ik dan heel erg lang loop te poetsen. met zweet. en soms gebruiken ze wat brilcream of zoiets. of hebben ze wat uh, suncream wat je in je dingetjes hebt. dan gaat dat wat makkelijker. Ja, je mag niet een spulletje bij je. Mag niet, maar ja, iedereen heeft natuurlijk. Uh... Ja, begin een klein beetje begint hij te glimmen. Nou ja, als je dan één kant hebt die heel glimmend is. en de andere kant die, zeg maar, heel uh, ruw is. Ja. Dan gaat die bal door de lucht. Als je hem goed, technisch gezien goed loslaat met je vingers erachter, achter die naad. Ik heb mijn pols heb ik hoog. En als ik hem loslaat, trek ik zeg maar die door. En dan draait hij zo door de lucht. En dan gaat hij naar de ruwe kant toe maar goed, dus dat, zijn, uh, dat is een beetje hoe het. Uh... Heb je ook wel eens, ik weet niet of dat, werkt, of dat zo is hoor. Dat je denkt, nou deze bal die doe ik niet. Ik wil een nieuwe. Nee, ik kan niet. Nee? Nou ja, dat, dat, dat, dat beslist de, de scheidsrechter. Je kan je voorstellen, omdat de naad op zit. En je ziet hier, kijk eens, zie je, deze is kapot. Ja. Zie je? Nou ja, dan, dan zeg je op een gegeven moment... Kijk, als, en als die bal niks doet, dan wil jij natuurlijk op een gegeven moment... Wil je wel een nieuwe bal hebben. Je krijgt trouwens nooit een nieuwe bal, hoor. Je krijgt altijd een soortgelijke bal. Dus je kan je voorstellen dat als een wedstrijd een hele dag duurt... dan is die bal om elf uur, als die splint nieuw. Ja. En als ze dan een nieuwe bal moeten krijgen, dan krijgen ze ook een splinternieuwe bal. Maar als ze om vijf uur een nieuwe bal willen hebben, of er is iets met die bal... dan moeten ze een soortgelijke bal wordt, hè, wordt vervangen met een soortgelijke bal die net zo oud is. Dus die, die, die, die umpires, de scheidrechters, die hebben een hele doos met allemaal reserveballen van verschillende... Serieus? Ja, die hebben een hele een, een doos met allemaal ballen, met een nieuwe, met, met eentje die een uur oud is, bij wijze van spreken eentje die drie uur oud is steeds meer kastjes allemaal ja, precies en dan gaan ze kijken van van nou ja goed dit is deze beschadiging is te groot normaal hebben ze ook een, een schaartje dan knippen ze dat even weg maar als dat uh, ze nou ja kijk hij is best wel beschadigd nee dan gaan we een nieuwe bal pakken nou ja nemen deze licht zie je ja. zie je hem zwaaien probably ja. hit out Zie je hoe die, um, hoe die zwaait en zie je hoe die naad in de lucht blijft hangen? Ja. Zie je dus, hij gooit hem op de juiste. Dus je ziet hem, hij gooit hem op de juiste lengte. Dus heel moeilijk voor die batsmen om. Zie je hoe die beweegt? Ja. Ja. Dus hij, is, hij, hij laat hem stuiten, een en je of denkt zes. Je denk echt dat hij recht op je afstand ja. en net een ja. heel klein stukje gaat hij net langs dat slaap houden. Ja. Ik vind het zeker niet oké. Okay. Dat was uh, oud-profcricketer Roland Leverbre. Ja, dat is mooi met, met die bal. Wat, wat, wat het balgevoel. Het is uh, nog steeds Studio Itzada. Over tastzin. Naast mij, chirurg en hoogleraar robotica van de chirurgie. Um, uh, ja, ik zou graag toch wel weer willen hebben die broers. Over, um, over. Ja, ik, ik zit me toch niet lekker helemaal. ergens met die machines. Want. Je voelt, je voelt niet wat er toch to, to gebeurt, eigenlijk. Het is al van afstand. Dus je moet het gevoel wel een beetje, je moet je tas in, moet je wel terugbrengen in die apparaten, zou je zeggen. Hoe doe je dat? Ja, ik mis het ook wel. Daar wordt heel uh, wissend over gedacht. Hoe, hoe fijner de chirurgie, als je microchirurgie bedrijft... dan mis je het niet zo erg meer. Want dan kan het mens op dat niveau al niet zo heel veel meer voelen. Maar ik doe wat, wat grotere operaties, dan mis ik het eigenlijk wel. Ik zou wel bepaalde aspecten van, dat, van die tastzin... toch wel heel graag terug willen krijgen. Aspecten van die tastzin, zegt u. Maar wat is tastzin dan precies? Eigen, ja. wat, is het, wat is die tast dan precies? Wat hoort er allemaal bij? Ja, mensen is ongelooflijk fraai uh, mechanisme wat tasting betreft. Er zijn eigenlijk drie niveaus. Dus het echte tastzin, zeg maar in je vingers, wat je voelt. Ruw, pijn bijvoorbeeld, en fijn, hele kleine dingetjes aan het oppervlak. Ja. Dan heb je proprioceptics, een ingewikkeld woord voor uh, een combinatie van uh, informatie over, de, over je houding. En over krachten. Hoe staat mijn arm en hoe hard trekt die? Bijvoorbeeld aan deze staaf, dat kan het lichaam helemaal waarnemen. Dat lijkt wel belangrijk om wat erin te stoppen, in die machine. Ja, dat is van het allergrootste belang. Ja. Nou, het derde aspect is evenwicht. En het lijf combineert dus tassin, proprioceptus en evenwicht, maakt daar één geheel van. Dus het is een onwaarschijnlijk ingewikkelde. Uh, methode om, uh, om informatie te verkrijgen en te ik, gebruiken. Ik heb begrepen dat er in Leuven wordt er nu onderzoek gedaan naar hoe je dus drukpunten zeg maar, van, van het uiteinde van zo'n robot, robotarm, over kunt brengen op die, nou, die joystick, zal ik maar zeggen. Dat je dus voelt van je krijgt drukpunten waar dus hard wordt of zacht is. Ja, nou, dat klopt. En er zijn een heleboel uh, universiteiten over de hele wereld... die haast een beetje verontwaardigd reageerden... van je brengt zo'n dure robot op de markt... en er zit geen enkele vorm van kracht terugkoppeling in. Dat gaan wij we wel eens even fixen. Die zijn dure, die robots. Hè? Ja, die zijn heel, uh, heel prijzig. <laughs> ja, ja. En uh, nou, dat probleem is nog niet zo heel eenvoudig op te lossen. En dat heeft te maken met, met de verfijndheid van het menselijk lichaam. Zeg maar van, dus van, van, dat, van dat complex aan, aan tassen, wat we dan tastzin noemen wat kun je daar nou van terugbrengen in die robot? Ja. Wat zou je dan moeten doen? Nou, dan zeg ik... Euh, zorg nou als onderzoeksgroep dat je beseft dat het heel ingewikkeld is... en ga dan eens aan die chirurg vragen van wat mis je nou het meeste? We, we kunnen maar een onderdeeltje van de menselijke tas... in terugbrengen in die robot. Vertel mij nou eens wat je het, wat je het moeilijkst vindt. En dan zeg ik... Geeft mij het gevoel terug hoe hard ik aan dingen trek. Ja, ja. Want uh, dat is de belangrijkste, uh, of, of het zeg maar, dat is het grootste risico dat ik dingen kapot trek. En, en, en, dat, en dat, dat wordt steeds meer ingebracht. Dat wordt er wel ingebracht. Uh, nou, dat zou, een, uh, dat zou redelijk eenvoudig te imiteren zijn. Hè? Want als je met zo'n robot moet trekken, daar zitten motoren aan. En als je harder gaat trekken, moeten die motoren harder werken. Mm -hmm. En dus de arbeid van die uh, motoren. Motoren die ze te bepalen en dat zou je kunnen overbrengen... in een soort weerstand op die joystick. Maar dat moet er gebeuren dus. Er zit nog niks in die, in, die, in die huidige robot. We gaan naar een ontharingssalon. Strips Wax Industry in Amsterdam. En daar werkt Maaike. Ik heb er zelf nooit bij nagedacht van... och jeetje, wat ga ik nou doen? Um, misschien de allereerste keer wel omdat je niet precies weet hoe je je hand neer moet leggen. Dus de allereerste keer dat je het doet, heb je zoiets van moet je even zoeken van wat kan wel, wat kan niet en uh, wat is het meest prettig voor mijn klant. Maar voor de rest, ja, voor mij is het gewoon heel normaal omdat ik het de hele dag door doe, vijf dagen in de week. En je ziet zoveel mensen. Nog mijn handschoenen aan. Als je met iemand bezig bent, heb je hebt constant contact met mensen. Dus je, je hand ligt constant op ze, of de spatel gaat over het lichaam heen. Dus je houdt eigenlijk iemand constant je vast. Ik hars het hele lichaam. Echt het hele lichaam. Echt van, uh, van wenkbrauwen tot aan de grote teen. Dan gaan we. de hars op de spatel doen. Het klinkt raar, maar het is heerlijk om die haren ervan af te trekken. Ja, uh... Het is toch wel een uh, soort van bevredigend als die huid gewoon weer helemaal mooi glad is. De mannenrug is ook gewoon heerlijk om te doen. Omdat het een uh, groot oppervlakte is. En het is een plat oppervlakte. En meestal, de meeste mannen zijn toch ook wel flink bij haar. Je ziet een grote rug, je smeert hem gedeeltelijk smeer in met de hars. En dan uh, plak je je strip erop. En dan trek je hem eraf. Maar, maar je ziet echt meteen heel veel resultaat. Omdat het een groot gedeelte ook is wat je meetrekt. Dus, en dat is gewoon heel erg leuk. Ik, over het algemeen hebben mannen toch wel een lagere pijngrens als vrouwen. Ja, in het begin merk je toch wel van dat ze een klein beetje wegtrekken, af en toe. Nou, ze schreeuwen niet, maar ze maken meer zo'n geluid van... <middels> dus, ...van dat ze toch wel iets voelen. Dus maar schreeuwen zullen mannen nooit doen. Sommige dames wel, ja. ja. Maar ik denk ook dat het puur combinatie is van zenuwen en... Je, je fantasie te ver laten gaan over hoeveel pijn het kan doen. En andere mensen eromheen die hebben gezegd van oh, dat is wel eng hoor wat je nu gaat doen. En dan gaan we buiten Omdat ze al zo gespannen zijn van: oh ja, het komt er weer aan, het komt er weer aan. En dan schrikken ze altijd terwijl je gewoon zeg maar je hand op hun been neerlegt. Ja. En dan ze eraf. <lacht> ik heb één keertje gehad dat iemand me echt een, een ferme tik gaf op mijn arm. En toen zei ik ook wel van. Want... Toen zag ik die keer daarna dat ik weer wou gaan trekken, zeg maar. Toen zag ik dat die hand er weer aan kwam. Dus toen keek ik er al echt zo aan van, nee, dat ga je niet doen, hè? Ze <laughs> dus moest wel lachen dat ze dat deed, want het was echt een, een reflex. Dus, en ja, weet je, ik vind het ook niet erg, want ze komen toch vrijwillig. Wat meen ik nou op te, op te vangen? Mannen gevoeliger dan vrouwen? Dit is je iets daar. Um, uh, over, over de zintuigen, over de tassin. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat uh, mensen gezonder worden als ze huisdieren aanraken. Als ze niet erg zijn, althans, he. tijdens het aaien van een kat, de konijnen van een hond, gaat de menselijke bloeddruk omlaag en daalt ook nog eens het niveau van uh, allerlei stresshormonen. De vraag is nu of uw huisdier er ook beter van wordt. Volgens Renske Pruit wel. Ze is gediplomeerd hondenmassuur, te Amersfoort. Hey! Goed zo. Ik laat haar nu even draaien. Nou, dan kan ik zien dat zij gewoon heel soepel beweegt. <lacht> Goed zo. Wat ik nu graag van haar wil, is dat ze gaat liggen. Zodat ik kan voelen um, hoe haar spieren en haar huid zijn. Uh, of ze ergens warm is of koud. Vita, af. Goed zo. leg nu mijn hand op de huid van mijn hond. En ga rustig met enige druk over haar lijf heen. Ik voel aan haar poten, allemaal om de beurt. Ja, ze is wat afgeleid door de microfoon. Ik knijp zachtjes in de huid, om te voelen of die ergens vast zit. Dat kan bijvoorbeeld duiden op een uh, um, ontsteking, maar ook aan, uh, op een, een verkleving van de huid door stress. Nou, bij haar is het, uh, Ja, ze wordt natuurlijk regelmatig gemasseerd, dus alles zit uh, lekker los. Ze is natuurlijk ook nog een relatief jonge hond. Ze woont hier in een relatief rustige omgeving. Ze heeft weinig stressfactoren, ondanks dat ze in een stad woont. Dat scheelt enorm. Want honden krijgen natuurlijk iedere dag enorm veel prikkels van onze maatschappij binnen. Wij zijn allemaal bezig met van alles en nog wat wij snappen over het algemeen onze maatschappij redelijk goed... Maar ook wij hebben stressfactoren. Maar onze honden leven in een maatschappij die zij niet hebben gemaakt. Uh, die ze dus ook nog eens een keer extra moeten begrijpen. Want zij communiceren op een andere manier als wij. Een brom kan, betekent niet alleen ik ben boos op jou, maar ook ik vind jou eng. Blijf alsjeblieft een meter verder uit mijn buurt. Uh, dat kan niet altijd, want wij lopen met die honden heel hard langs elkaar heen. Dus vandaar dat ze niet altijd de ruimte van ons mensen krijgen. Dan bouwen ze stress op. Uit... Uh, wat zijn de kenmerken daarvan? Nou, met name een hele strakke huid. Die je dus niet op kan tillen. Ja. Maar ook de slijmvliezen zijn vaak droger. En ze zullen niet rustig reageren als jij iets van ze vraagt. Hoe vaak is het dan het beste dat je dat doet in de week? Als je het zelf doet, kan het iedere dag. Zeker bij een hond waar je veel mee doet, is iedere dag gewoon echt wel uh, aan te raden. Uh, kun je het niet zo goed, of heb je een hond die wat rustiger is... waar je bijvoorbeeld niet mee sport of niet intensief uh, mee wandelt... dan is uh, eens in de twee, drie dagen wel voldoende. Uh, een hele goede, diepe massage kan wel vier dagen zijn uitwerking hebben. Dus het is ook wel belangrijk om goed naar je hond te kijken. Dan heeft hij het eigenlijk al wel nodig. Ja, ja, ja. Zijn een hond? Helemaal niet gezond. Ik uh, werkte bij een grote bank hier in Nederland. De, thuis, de thuissituatie was veranderd. Dus nou ja, Dat was niet meer echt lekker uh, op elkaar aansluitend. Dus ik wilde wat, echt wat anders. Maar dan wel iets wat ik tijdens schooluren kon doen of s avonds. En toen was ik in uh, Frankrijk op een bruiloft. En daar kwam ik in gesprek met een mevrouw. En, uh... mm -hmm. Vita. Vita. Mm -hmm. We gaan de kliko laks. Ja. En die mevrouw uh, had ik het over. En zij was paardenmasseur. Ik denk, dat is leuk. Maar paarden hebben een hele dikke huid. Ze had ook echt zulke spierballen. Dat is wel echt geweldig mens. Maar ik zag me dat niet doen. Nee, nee, nee. En toen zei ze, oh, maar er bestaat ook hondenmassage. Ik denk, hé, hey, dat is beter. Dat is meer mijn. Ja, ja, ja. En toen zei ze, maar wat je nou gewoon moet doen... als je niet precies weet wat je voor werk wil gaan doen... alles opschrijven wat je leuk vindt. Nou, ik ben nooit verder gekomen als die hondenmassage. En had je in Nederland nog een opleiding voor, denk ik? Of wel? Um, nou, ik ben gaan googlen. En die opleiding was net een paar maanden daarvoor uh, gestart. Dus oh. de eerste lichting was net klaar. En in uh, oktober begon er een nieuwe opleiding. Dus daar ben ik ingerold. En... Uh, nou, vorig jaar in juni ben ik afgestudeerd. Er zullen ook mensen zijn die het natuurlijk belachelijk vinden. Ja, klopt. Maar ja, er zijn ook mensen die het belachelijk vinden om jezelf te laten masseren. Of uh, die het belachelijk vinden dat je met je konijn naar de dierenarts gaat. Dus ja, dat, dat spanningsveld zit je altijd in. Um, ja, dat is zo. Ja, nou, die komen dan niet. Die komen dan niet. Nee, het is jammer voor de hond. Want het zijn vaak uh, toch honden die dat heel goed kunnen gebruiken. Uh, het zijn vaak toch de, de wat meer hardliners, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Nou, mensen die heel, op een hele dominante manier met hun hond omgaan. Ja, dat dus dan zie je aan, aan de bleke lippen al dat die hond hartstikke stijf staat van de stress. En dan is het echt zo sneu. Want dan zou je hem zo gunnen dat hij dan toch uh, ja. eens een keer uh, wat extra's krijgt, zeg maar. Er is ook onderzoek gedaan waarin blijkt dat mensen gezonder worden van aarde. Ja, dat klopt. Doe gaat omlaag. Ja. En dat is. Kan jij uh, gezond zijn. Ja, super. <lacht> <lacht> nou ja, ik moet zeggen dat ik wel. Um, ik, ik heb wel een vorm van ruimte, maar daar heb ik inderdaad het laatste jaar veel minder last van. Dus je hebt twee vliegen in één klap, je hebt een betere band met je hond. Je hond wordt er gezonder van, maar jij ook. <truimert> Al dus hondenmasseur Renske Pruit. Weldoemster van menig gestresste huishond. En dit is nog steeds nog heel even. Studio Itzada, over de zintuiger, over, uh, over ja, de zien. De de Ivo Broeders zit ook steeds naast me. Chirurg, een hoger leraar, robotica in de chirurgie. Zeg, waar gaat dit naartoe met die, met die robots in de chirurgie? Ja, uiteindelijk denk ik misschien dat de robots... Uh, zijn die volledig zelfstandig opereren... zonder dat de mens daar nog een rol bij speelt. Maar waar, waar blijft u dan als... Uh, als chirurg dan? Ja, dan krijg ik een andere naam, maar het zal niet meer uh, voor mijn pensioensgerechtigde leeftijd zijn. Dat is mijn enige geruststelling. Anderzijds is het natuurlijk een fascinerend onderwerp. Maar ja, Een mens combineert uh, kennis en ervaring en zintuigelijke informatie om te werken. Ja. Uh, kennis kun je inprogrammeren in een robot. Je hebt tegenwoordig zelf lerende systemen. Maar ja, kun je de zintuigen van de mens kun je die nabootsen in een robot? Dat is denk ik de grootste opgave. Dat zal nog het moeilijkste zijn. Je moet een chirurg dus downloaden in zo'n in zo'n zo ding. Eigenlijk wel. Ja. Maar, ja, ik... maar is, is, is, is dat een prettig vooruitzicht... om op die manier met het uh, he, hoge leraar, uh, robotica van de chirurgie te zijn? echt ben je bezig met het... Met het he, mensen uh, ja, zijn die meer nodig straks. Ja, daar is eigenlijk maar één antwoord op. Als, als de robot perfecter opereert... Uh, dan de mens... Ja. Uh, dan is het beter. Maar zover zijn we nog lang niet. Nee. U wordt toch steeds liever geopereerd door een mens af en toe? Of, uh... Uh, voorlopig wel, ja. Toch wel. Ja, ja Maar sommige operaties... kan het wel met zo'n robot. Uh, Dit oh, was. Oh, we gaan weer weg. 99. We zijn weg. Luister 99. hier. Nou, bedankt hoor. Jazeker. U weet wat dat betekent. Tot volgende week. Hoe vaak is er nu echt nieuws in Nederland? Misschien één keer per jaar.